D66 had liever gezien dat ook de koopmarkt zou worden aangepakt, zei het Kamerlid Bernsen. Er is nog geen zicht op een totaalpakket voor de hervorming van de gehele woningmarkt. D66 betreurt dit, maar vindt dit wetsvoorstel wel een eerste stap in de goede richting. En alles afwegende zullen wij daarom voor het wetsvoorstel stemmen. De Eerste Kamer moet zich nog over het huurvoorstel buigen. Het kabinet wil dat de extra huurverhoging ingaat per 1 juli. Op de beurs van Londen en Amsterdam staat de aandelenkoers van Shell onder druk. De oliemaatschappij stond aan het begin van de middag ruim 4 lager. Beleggers schrikken van berichten over een olievlek van anderhalve kilometer breed en 15 kilometer lang in de golf van Mexico, in de buurt van twee olieproductieplatforms van Shell. Shell zegt dat niet duidelijk is waar de dunne laag olie vandaan komt. Sinds de ramp in 2010 met het olieplatform Deepwater Horizon van BP in de Golf... zijn beleggers beducht voor olierampen. De olieramp kostte BP miljarden euro's aan schadevergoedingen... en verloren olieproductie. De gemeente Deventer heeft een parkeergarage per direct gesloten. De constructie blijkt verzwakt doordat op sommige plaatsen... het staal in het beton is weggeroest. Uit voorzorg laat de gemeente steunpilaren plaatsen. De komende weken wordt onderzocht hoe groot de schade is... en welke maatregelen moeten worden genomen...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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De poort wordt geblokkeerd door een constructie die gemaakt is door de hangsters. En de poort blijft openstaan. Vier hangsters komen binnen. Die hebben een bivakmuts aan, die hebben kogelvrije vesten aan... en die hebben ook machinegeweren bij en pistolen bij. Misdaadjournalist journalist uh, Gerlop middag. goedemiddag. Goedemiddag. Dit Van gaat... LS4 zeg ik erbij. Van Elsevier, ja, dat hebben we het maar daar vast daar gezegd. Ja. Ja. ja, Dit gaat over een overval op een geldtransport in België... een paar jaar geleden. Mm -hmm. Vanmorgen werd er een geldtransportbedrijf G4S... in Nieuwegein overvallen. Denk je dat er een verband is tussen deze en eerder overvallen? Ja, vooral de overval op Brinks hè, in Amsterdam... vorig jaar juni, eh, ook met explosieven. Eh, ook daar eh, ontkwamen de daders in snelle Audi's. En eh, daar werden wapens gebruikt. Dus ja, de link eh, met Brinks lijkt duidelijk... Uh, en Brinks was weer een verband met België, mogelijk een Marokkaanse dadengroep. Ja, dus het vermoeden is dat het allemaal een beetje met elkaar te maken heeft? Ja, het, het zou dezelfde dadengroep kunnen zijn. Dat zou natuurlijk schokkend zijn hè, dat een, uh, uh, ruim een half jaar na dato... ze alsnog uh, op een vergelijkbare wijze in Nederland toeslaan. Als er een andere dadengroep is, dan is het opvallend... dat die op dezelfde professionele en gewelddadige manier toeslaan. En dat is net zo schokkend. Actrice Leonor Pauw werkt aan een film waarin ze een vrouw speelt die een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. Een bijzondere rol, want Leonor Pauw heeft zelf kanker en heeft volgens haar artsen niet lang meer te leven. Hartelijk welkom, mevrouw Pauw. Is het dan een rol die u speelt in de film of speelt u zichzelf? Nee, ik speel absoluut een rol. Het is een speelfilm. We hebben een aantal jaar geleden, is ondertussen alweer 15 jaar geleden, uh, een film gemaakt met de titel Broost. Het ging over vijf zussen. En, uh, die zussen zijn nu weer bij elkaar, de meeste ervan... en maken een vervolg. Brozer, dus die personages, uh, die zijn er. En ja. een van die personages is Muis. en uh, wordt door mij gespeeld. Ja, maar het ligt heel dicht bij elkaar. Ja, absoluut. Ja. Ja. Vrijwel iedere Nederlander weet van het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog... maar dat de nazi's ook uh, Jehovah's getuigen opsloten in concentratiekampen is minder bekend. Hun verhaal is nu opgetekend in een nieuw boek. Archivaris en Jehovah's getuige Tiedeman, die werkte mee aan het totstandkoming. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Vindt u het belangrijk dat Nederland meer te weten komt over die episode? Ja, het is inderdaad toch wel lange tijd erg onderbelicht geweest. En uh, natuurlijk, Tineke Piersma heeft een, uh, je zou zeggen, standaardwerk geschreven vertrouwen aan hun geloof. En dat is vooral het Nederlandse verhaal. Maar dit verhaal gaat eigenlijk wel wat verder. Minister van Bijsterveld wil dat ouders zich meer bemoeien... met de leerprestaties van hun kinderen. Prima idee, vindt docent en columnist Ferry Haan. Maar vooral vaders zouden zich dat moeten aantrekken. Ja, Ferry, laten vaders het zo afweten? Uh, in, uh, gemiddeld genomen wel. Ze zijn een extra kind in huis. Uh, hoor je vrouwen vaak uh, <laughs> extra kind in huis. Uh, vrouwen klagen dat dat een extra kind in huis is. En ze, zouden, ze, ze zouden meer van hun voorbeeldrol bewust moeten zijn. En jij als docent merkt ook weinig van hun aanwezigheid op school? Uh, nou, datgene die er zijn, dat zijn natuurlijk de goede vaders. Want het gaat natuurlijk altijd om de afwezige vaders. En, en, en, en bekend de bekendste vaders langs de voetballijn die daarmee als extra spelers staan. En niet als, als vader van hun kind. Maar als, uh, als een wanvoorbeeld over hoe je met scheidsrechters en sporten om, om zou moeten gaan. Dus het gaat om het voorbeeld. Dichter bij de dag is vandaag Hans Wap. Aan het eind van het uur horen we zijn gedicht. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Dan kunt u die kwijt op onze website. Dit is de dag.nu. U kunt ook reageren via Twitter. En dan kan ik u de hashtag DIDD aanbevelen. Gerlof of misdaadsjournalist misdaadjournalist van Elsevier. Zeg ik er nog maar een keer bij. Heel goed. Vanochtend die, die overval in Nieuwegein. Toen jij dat hoorde, wat viel jou op aan deze overval? Nou ja, de opvallende overeenkomsten met een overval in juni vorig jaar. op een geldt de bedrijf Brinks in Amsterdam Zuidoost. Daar waren ook explosieven gebruikt om de deur open te krijgen. En de vluchtwagens waren Audi's. Um, nou ja, dat is op zijn minst opvallend, die overeenkomst. Ja. Dus die, dat viel jou op? Nou was het mm -hmm. vanochtend mistig. Was ja. dat ook, denk je, de reden waarom die overval vandaag plaatsvond? Dat zou je niet moeten uitsluiten. Deze uh, heren zijn zeer professioneel en... Uh, ik denk dat zij... De vorige keer kon de helikopter niet de lucht in... vanwege de weersomstandigheden, de politiehelikopter. Dus het zou best kunnen zijn dat zij gewoon met de weerkaart... en een direct lijntje naar het KMI uitzoeken... wat is nou het beste tijdstip om toe te slaan. Ja. Ik vind het opvallend. Ja, want dat betekent dus dat, eigenlijk altijd, dat ze alles in gereedheid hebben... en dat ze dan gewoon afwachten wat klimatologisch het beste moment is. Ja, alles, alles is klaar. De auto's zijn geregeld, die staan klaar. De vluchtenauto's, de, de wapens zijn geregeld. De mensen zijn uh, klaar. En dan zoek je het moment uit uh, ja, dat je het best kunt toeslaan. Ja, en dan is mist een heel slimme, slimme uh, moment. Slim moment. Ja, het is niet zo dat ze de gordijnen open doen. Denken, zien dat het mistig is en denken we gaan nu maar eens. Nee, en kom laten we nog even snel de auto stelen. <lacht> en nog wat valse kentekenplaten regelen. Op, op Twitter regen. wordt trouwens onmiddellijk gezegd... dat de, de vorige overval ook tijdens een mistige ochtend was. Ja, ik zei ook, hè, die, de politiehelikopter de uh, politie mocht de lucht niet in... vanwege de slechte omstandigheden. Uh, had ook weinig zin. Uh, dus ja, het, ook dat is een overeenkomst. Dan hebben we ja. al een derde overeenkomst. Je ja. zou zelfs kunnen zeggen, een vierde is dat de uh, vluchters... Uh, met hun auto's richting zuiden gaan, mogelijk richting België. Ja, dat is dan ook weer een overeenkomst. Ja. Uh, Vorig jaar hadden we dus die overval bij Brinks. Toen is er um, iets van 6 miljoen buitengemaakt. 12 miljoen. Of, of 12 miljoen. Maar 6 dat is 6 miljoen, miljoen teruggevonden. Ja, dat is ja. een enorm bedrag. Um, en dan nu weer een enorm bedrag. Uh, wat, wat, wat moet iemand met zoveel geld? Je zou toch denken, als je 6 miljoen hebt, dan kan je, wel weer even, kan je het wel weer even uitzien. Hoef je niet een half jaar later weer zo'n overval te plegen? Ja, de, ze doen het niet alleen. Hè. Dus je hebt, je hebt meer mensen nodig. Je moet een lange periode voorbereiden. Maar dan nog is het heel veel geld. Ja, Een van de mogelijkheden is, en dan ga ik misschien wat al te zeer speculeren, maar daar heb ik vorig jaar ook over gesproken. Een uh, Marokkaanse dadengroep die mogelijk terroristische motieven heeft. En dan heb je wel heel veel geld nodig. Ja, dus die, die financieren dan. Of dat wordt Precies. Ook, ja, ja, dat gebruikt ja. weer voor het financieren van terroristische activiteiten. Ja. Ja. Dat is wel heel verontrustend, Gerlof. Dat is het ook. Um, wat ik opvallend vind. Ik uh, kreeg vorig jaar vrij snel tips uit het milieu, zoals dat dan zo mooi heet. En daar zat één bij die mij heel stellig wist te vertellen... dit, dit is een groep uh, Marokkanen uit België, uh, die zit daar en daar. En uh, let maar op, <tiek> Nou, op een gegeven moment zijn er in Nederland twee eren aangehouden. Ja. Het waren wel Marokkanen. Daar hm. nou staan Marokkanen niet, niet bekend als uh, uh, geldnetovervallers. Dat is een, een, een specifieke tak. Dus ja, ik vond, het, ik vond het curieus dat die twee mannen in Nederland ook Marokkanen uh, zijn... die twee verdachten. En dat ze nu ook weer richting zuiden rijden... Ja, uh, dus dat doet jou vermoeden dat die tipgever uit het milieu, zoals je dat altijd ja. zo mooi zegt, uh, dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben? Ja, want hij, hij legde ook een link naar uh, een andere overval op een uh, supermarkt in uh, Limburg. En ja, daar was ook sprake van snelle Audi's en heren uh, met een Marokkaanse uiterlijk. Dus ja, het is. Uh, en het is ook, Wil de recherche weet hier ook van. En uh, heeft dit als een van de opties uh, meegenomen in het onderzoek. Ja. Ja. 12 miljoen als overval, en daar gaan mm -hmm. ze dan terroristische dingen mee doen. Wat is er zo duur nou, dat, aan, aan dat, terrorisme? Dat zou kunnen. Ja, maar wat is er zo duur aan terrorisme? Nou, als je, als je over de hele wereld moet vliegen naar, naar trainingskampen, je moet explosieven uh, regelen. Um, je, je moet een heel netwerk onderhouden. He, dit, je kunt de slapende cel uh, in leven houden, om het even zo te zeggen. Dat zijn mensen die jarenlang zich ergens uh, invreten, om even plat te zeggen. Mm. En dan toeslaan, maar die moeten wel gefinancierd worden. Kijk, wat, wat ook heel goed zou kunnen... dat is ook een mogelijke overeenkomst tussen de, uh, de vorige overvallen en deze... Als, als ik het zou doen, dan zou ik het fietshokken opblazen, bij Ik zou een deur <laughs> eruit. Uh, Je zou niet vaak dragen. Je hebt geen ja. ja. ja, ja. ja. talent. Uh, nou, nou ja, geen talent. Ik weet niet hoe dat gebouw aan de binnenkant eruit ziet. Dus uh, omdat zij zo snel op de plek waren waar het geld uh, lag kunnen we ervan uitgaan dat er informatie van binnenuit was. Ah ja, dat nou, dat kan niet... ook een soort slapende cel zijn. Ja, dat konden ze niet weten. En dat gold voor de vorige, bij, uh, bij Brinks gold dat ook, hè? Ja, die wisten heel goed waar ze moesten zijn. Het was niet de deur van het fietsenhok. Nee, nee, nee nou ja, het is ook maar goed dat je gewoon journalist bij Elsevier ja, bent dan, uh, Gelb. Ja. Um, de... Ik heb wel contacten, hoor. Oh, dat wel, ja. <laughs> ja. In, het, in het milieu, hè. Ja. Um, je zei net al, er zijn er twee gepakt van die overval Brinks. Mm -hmm. En Eentje daarvan is ook al net voor de rechter ge geweest. Maar ja. zijn dat belangrijke mensen in die organisatie? Dat waren niet de uitvoerders, eh, van justitie, maar bijvoorbeeld die ene manier die eh, vorige week voor de rechter was. Ja, zijn DNA zat in een handschoen in het hek eh, voor eh, de ruimte van de, de KLPD, dus een afdeling van de politie. En dat was bedoeld eh, dat hek dicht te houden zodat de auto's niet oh, ja. konden uitrukken. Ja. En de ander eh, heeft vermoedelijk eh, kentekens geregeld, dus gestolen. Eh, dus ja, het zijn handlangers. Ze hoeven niet. Uh, altijd te weten uh, dat uh, bijvoorbeeld die meneer die de kentekens steelt... er wordt niet bij gezegd. Dat, is, uh, dat hebben we nodig... om over een maand een, een uh, nee. geldnettransport. Nee, uh, dus te Nee, Dus de mensen binnen die organisatie weten ook niet van elkaar misschien? Ja, je zegt binnen de organisatie, het kan best zijn... dat dit een contact van een contact is. Hè. Een onderaannemer. Je, precies, zo, uh, dat is het goede woord, Thijs. Ja, ja. ja Thijs, heb je ook al contact? Nee, ik Nee, het is even een ja. beetje helpen. Ja. Ja. Is het ingewikkeld, zo'n overval als deze? Ja, wat ik zeg, je moet weten waar je moet zijn. Het is nogmaals, ik, ik zou het, de deur van het fietsenhok voor hetzelfde geld hebben getroffen. Je moet weten uh, ja, wat de vluchtroutes zijn. Je moet uh, weten hoe je heel snel kunt overstappen op een andere auto. Waar ga je de buit verbergen? Uh, hoe regel je de wapens? Uh, dus het, het klinkt allemaal heel simpel... En als ze zelf zo vernuftig zijn dat ze uh, de weerkaart in de gaten houden... Ja, dan zou je bijna zeggen, petje af, hoe gruwelijk het ook is. Ja. Het is natuurlijk schandelijk. Ja. Nou, over de vraag wat je daar dan als bedrijf aan kan doen... gaan we even praten met uh, beveiligingsexpert René Terwij. Goedemiddag, meneer Terwij. Goedemiddag. Ja, we horen van Gerlof, Luisteraal al dat het hele professionele overvallers zijn... die uh, op, uh, aan een heleboel dingen gedacht hebben. Is je, kun je je als bedrijf daartegen wapenen? Ik ben van mening van wel. ja. Ja, en dat en hoe? is hier, in dit geval natuurlijk uh, niet goed gebeurd. Nou, je, je moet je altijd afvragen van met wat voor middelen uh, komen de daders op een gegeven moment binnen. En uh, dan kan je natuurlijk daar een analyse op loslaten of je dan bestand bent uh, tegen dat soort middelen. Ja. Als iemand met een breekijzer komt om een deur open te breken, dan kan je zeggen van nou ik zet er een iets stevige deur in. Dan kan je hem met dat breekijzer niet open krijgen. Op het moment dat je weet dat je zoveel waarde binnen hebt liggen. Uh, dan uh, moet je natuurlijk ook naar zwaardere middelen gaan kijken. Ja, en dit zijn overvallers die gebruiken machinegeweren en explosieven. Uh, is daar iets tegen te doen? Uh, ik ben van mening dat je uh, in, in dit geval uh, de pand best beter kunt beveiligen. Zodat het veel langer duurt voordat ze bij de buit kunnen zijn. Hm. En, en, uh, en ja, Dan gaat men natuurlijk op een gegeven moment ook overwegen... Van, uh, hoe groot is de pakkans en moet ik hier nog wel aan beginnen. Maar is er een pand te beveiligen tegen explosieven? Ja, natuurlijk. Dat kan moet je een soort bunker neerzetten of zo. Ja, het komt, het komt, natuurlijk, uh, komt er natuurlijk heel veel bij kijken. Uh, maar de afstand tot het geld, zeg maar, die moet steeds groter worden... zodat je steeds langer bezig bent om bij dat geld te komen. En heeft u het idee dat een bedrijf zoals dit, maar ook andere bedrijven die met geld bezig zijn... dat die daar te weinig mee bezig zijn? Nou, in dit geval, als het gelukt is om hier geld weg te halen... Zijn ze er dus te weinig, hebben ze er te weinig aan gedaan en niet de juiste risicoanalyse gemaakt. Nou, dat is inderdaad achteraf de conclusie. De, achteraf de, is dat heel makkelijk, ja, ja. ja. De bedrijven hebben natuurlijk ook altijd beveiligers. Kunnen die ook iets zien van tevoren? Uh, ja, met name van tevoren. Uh, uh, natuurlijk is zoiets als dit voorbereid. Uh, <coughs> en die voorbereidende handelingen... die zouden eigenlijk uh, gedetecteerd moeten worden door beveiligers. Want wat zou je Zij, kunnen zien dan? Uh, nou, uh, mensen die om het pand heen komen, uh, die met foto- en videoapparatuur uh, het pand in, uh, in beelden aan het brengen zijn. Uh, maar dat, dat kan al weken geleden zijn. Dus kijk, uh, die beveiliger die er nu zit, die gaat echt niet uh, een auto tegenhouden met uh, daar mensen in uh, met automatische wapens nee. en zeggen dat ze terrein niet op komen. Nee. Maar die beveiliger kan wel heel uh, goed van dienst zijn in het voortraject, waarbij juist moet, uh, gekeken moet worden naar, naar afwijkingen in, in de normale situatie. Ja, dus als er, of er verdachte auto's rondrijden, of er mensen rondhangen die dingen doen die niet kunnen. Goed, ja. meneer Terwijl, nou, misschien krijgt u het wel wat drukker nu de komende tijd. Ja, wie weet. Ja, praat even verder met Gerlof Leijstra. Ja, die, dat gebruik van dat grove geweld, uh, explosieven machinegeweren, dat is iets uh, wat, wat we nog niet zo heel lang horen, toch? Nee, het is een paar keer eerder gebeurd, maar het lijkt een nieuwe tak van sport. Wat ik nog op de vorige spreker nog even uh, zou kunnen aanvullen... Uh, waar bedrijven ook heel goed op moeten letten, is dat ze niet een mol in huis hebben. Hè. Dus iemand van die groepering die jarenlang doet alsof die een keurige beveiliger is... maar intussen keurig uh, in kaart brengt, letterlijk en figuurlijk... hoe ze naar binnen moeten komen ja, maar... en waar het geld ligt. Want dat vermoed jij dus wel, bij de deze overval en ook bij die van Brinks. Nou ja, zoals gezegd, een, een doorsnee overvaller die weet niet meteen waar hij moet zijn. In die zin ben ik het uh, met spreker eens. Dit, het lijkt erop dat ze dat goed wisten. Uh, misschien was het onvoldoende beveiligd, maar... Je moet ook niet uitsluiten dat er hulp van binnenuit was. Verrihan, nee. die had nog een vraag. Nee, ik voel me af, sinds kort hebben de banken uh, maatregelen genomen tegen het skimmen. Want daar was het natuurlijk het grote geld mee te verdienen de afgelopen jaren. Nu hebben we die nieuwe chip. Uh, het, zou het kunnen zijn dat die overvallen van nu, misschien het geld of dat weet, dat die een beetje komen omdat die andere weg het skimmen, dat die een beetje dicht is? Nou, volgens mij, hè, die, die, die skimmers dat zijn vooral Roemenen. En die zijn nog altijd actief. En die hebben alweer nieuwe methoden ontwikkeld... om uh, geld uh, afhandig te maken van de onschuldige klanten. Uh, dit zijn mogelijk uh, mensen uit Marokko. Dus Marokkanen uit, uit België. Het kunnen ook uh, oost europeanen zijn. Die uh, mogelijkheid moet je niet uitsluiten. Maar het is een heel andere tak van sport. Het is niet zo dat je heel snel... Um, je hierin kunt inwerken. Dit zijn waarschijnlijk mensen die al veel langer actief zijn... in de uh, overvalstrategieën van banken, van uh, rijdende geldauto's. Het uh, is ook een, uh, dus een soort specialisatie binnen de, binnen Zeker, de criminaliteit. Ja, ja. Ja. Kan de politie nu uh, deze mensen opsporen, denk je? Nou ja, je mag hopen dat, uh, dat die vluchtauto's op enig moment ergens opduiken... Um, dan kun je met forensische technieken hopelijk um, ja, haren, DNA, uh, mogelijk vingerafdrukken op wapens. Uh, je mag uh, aannemen dat ze handschoenen droegen. Maar er is wel iets, um, iets te doen. En ja, ogen en oren open houden. Vaak gaan mensen toch praten uh, van uh, dan bellen ze elkaar op. Nou, morgen lukt, uh, we kunnen het weer even rustig aandoen. Dus als je een bepaalde dadegroep uh, in het oog hebt dan worden die meteen onder de tap gezet. Die telefoons worden meteen afgeluisterd, ze worden geobserveerd. Dus het is niet onmogelijk. Maar ja, die overval op Brinks was juni vorig jaar. En uh, tot op heden hebben ze twee handlangers... die, uh, die mogelijk met, met smoes wegkomen. Ja. Die zaken zijn nog niet opgelost. Nee. Op, de, op Twitter wordt trouwens gezegd, het was de vorige keer niet mistig... maar het was noodweer. Dat sluit aan bij ja, wat is, jij ja, erover zei. Ja, he? precies. Ja. Ja, ja, ja, maar nou. ze, dus dat ze wel... En dat, dat was voorspeld... En dan kun je nagaan, van ja met noodweer uh, gaat de helikopter niet uh, de nee. lucht in. En dan hebben we toch vrij spel als we ja. snel rijden. Leonor Pauw, u won uh, met vier andere actrices een aantal jaren geleden... Gouden Kalf voor de speelfilm Broos, een verhaal over uh, vijf zussen. En nu werkt u aan het vervolg, Brozer, waarin u muis speelt. U vertelt het net zelf al, een vrouw met kanker die niet lang meer uh, te leven heeft. En die vrouw is gemodelleerd naar uzelf, want u bent zelf ook ziek. Ja. Hoe is het om die rol te spelen? Spannend, <laughs> vreemd, bizar, maar ook heel uh, goed om te doen. Omdat uh, ik... Uh, uh, vorige week waren we bij, uh, toevallig bij de Wereld Rijd Door... en dat heeft ongelooflijk veel losgemaakt. Bij de kijkers? Bij de kijkers. Dat uh, heeft mij uh, verrast. Uh, uh, dat het zo enorm was. Want wat maakt het los? Bij nou, het maakt los dat uh, je iets doorbreekt. Uh, taboe doorbrekend. Dat mensen anders uh, durven om te gaan met... Uh, zoiets uh, afschuwelijks, dat je tegen je dood aan kijkt. Ja, want wat was het taboe? Nou, ik, ik merk dat uh, heel veel mensen krijgen mailtjes van... we zijn nu zelf al die kisten aan het schilderen. Of, want dat, dat doet durven... u in de film en ja. in dat fragment liet ze zien in de Wereld Draai ja. Door. Ja. Of uh, we durven erover te praten onder elkaar. Uh, er is veel meer openheid gekomen. Uh, uh, ik verstop het niet meer zo. Uh, want wat voor mij het allerbelangrijkste is... is dat uh, nou ja, op het moment dat ik dat hoorde... Uh, dat ik dacht, ik moet niet boos worden. Uh, ik moet het gewoon delen, ongeremd delen. Dat, dat u delen. hoorde dat u ziek was? Ja. ja, ik dacht, dat is het allerbeste. Dat was echt de eerste reactie? Ja, dat was mijn allereerste reactie. Nou ja, toen heb ik een stichting opgericht, stichting ongeremd delen. Ja. En uh, toen, uh, nou ja, nagedacht van wat kan ik met het feit, het zinloze feit dat me dit overkomt in mijn leven, toch iets zinvols doen? En toen dacht ik, nou, het zou misschien heel mooi zijn... om een document te maken, een film te maken. Om te laten zien wat je eigenlijk allemaal uh, met je gebeurt. Ja. Als, uh, je komt in zoveel verschillende stadia terecht. Uh, uh, ook heel grappig, maar ook uh, heel wrang. En ook uh, ja, natuurlijk heel verdrietig. En, uh, maar het, het is ook, uh, gek genoeg, uh, heel erg mooi. Mm. Dat je de kans hebt om zo uh, rustig naar je dood toe te leven. Ja. En uh, ja, dat is toch ook heel bijzonder. Er is geen script, hè? Er is geen script, nee. Jullie we... doen maar wat. <laughs> nou, nee, dat niet. We doen... nee. nee, we volgen eigenlijk dat wat er met mij gebeurt. Dus op dit moment, we gaan bijvoorbeeld nu aanstaande zondag uh, weer draaien. Uh, ik heb net horen gekregen dat uh, niets uh, uh, aangeslagen is. Dus de chemo is al gestopt uh, sinds uh, afgelopen vrijdag. Uh, ik ben heel benauwd geworden. Uh, nou ja, allerlei dingen gaan nu spelen. Dus er is eigenlijk niet, meer niet veel meer in de tovergoed van de, van de arts. Ja. Uh, ja. Ze zijn anderhalf jaar bezig geweest uh, om van alles en nog wat uh, erin te stoppen. Het heeft kapitaal gekost. <laughs> maar uh, het heeft allemaal niks uh, mogen baten, niet mogen baten. En op het op moment dat u dat hoort, denkt u, aha, dit is de volgende scène. Nou ja, toen dacht ik, oké, okay, we gaan nu zonder, wat gaan we nu doen? Ik ben op dit moment ook heel, uh, voel me wel kwetsbaar moe... omdat ik gehoord heb van, nou ja, dit was het. Dus ja. Uh, ja, dan moet je je toch weer toe verhouden. Dus ik had zoiets van, nou, zondag... Uh, we gaan in een prachtige hotelkamer in Amsterdam uh, afhuren... en uh, ik lig in bed als personage Muis... omdat ik natuurlijk steeds vaker in bed kom te liggen. Ja, want, uh, want, want Muis heeft dezelfde ziekte als u... en die verkeert in dezelfde stadia als u. Ja, precies. Ja, ja. ja. En uh, nou ja, uh, daar gaan we. Uh, daar hebben we een, een routing zeg maar, voor afgesproken wat voor scènes we dan gaan opnemen. Dat, en, en dat is pas bedacht nadat u dat vrijdag gehoord ja. had? Ja, ja. Precies, dat is allemaal we... last-minute werk en ja, met we elkaar gist... mailen en overleggen en ja, vergaderen. Ja, absoluut. Ja. Ja. U zei net van, toen ik dat bericht kreeg omdat ik die ziekte heb, uh, wilde ik niet boos worden, maar het delen. Maar u heeft ook kinderen. Ja. Bent u geen moment boos geweest? Over het feit dat u dan het deel, groot deel van uw leven niet meer mee gaat maken bijvoorbeeld? Nee, ik heb geprobeerd eigenlijk om het direct te accepteren. Omdat ik een aantal uh, mensen om me heen heb gezien uh, die uh, anders reageerden, daar heb ik verder ook helemaal geen oordeel over. Iedereen reageert zoals die moet reageren blijkbaar. Ik moet dit doen. Mm -hmm. uh, maar doordat je, uh, nou ja, als je heel erg boos gaat worden, dan stoot je zo ontzettend veel mensen af. Dat zag ik. En dan word je zo eenzaam. En het is al zo'n enorm eenzaam proces. Om te weten, want het weten is vaak nog moeilijker dan het feit dat je ziek bent. Op het moment dat een arts tegen jou zegt, we kunnen niks meer voor je doen. Dit was het. Dat is een heel lastig gegeven. Dat is vaak nog moeilijker dan de pijn die je hebt of enzovoort enzovoort. Ja. U had de neiging om tegen andere mensen te gaan zeggen wat ze moesten doen hè? toen u ja. net gehoord had. <laughs> ja. Ja, dat klopt. Ja, nou, dat had ik helemaal niet in de gaten. Dat is een fase. Ik bedoel, De eerste drie, vier maanden was ik in een totale shock. Daarna bleek opeens dat ik uh, uh, tegen iedereen van alles riep. Ik bedoel, Bij de bakker zei ik van, joh, die bakoverstaan staat niet goed, die moet daar. <lacht> tegen iemand in het park zei ik, ja, die hond die moet naar een cursus. Uh, en wat, zeiden, wat die ik... zeiden die mensen terug? Nou, het grappige is dat iedereen dat volkomen serieus nam. <lacht> en, uh, niemand zei van, waar moe jij je eigenlijk mee? Helemaal <lacht> niemand. Maar kunt u dat achteraf duiden? Waar, wat was dat? Nou, ik denk een enorme behoefte omdat ik dacht... oh, ik moet op de valreep nog even iedereen vertellen... hoe ik denk dat het moet. Ja. Of uh, hoe het zou moeten gaan. En dat... Tot op een gegeven moment mijn dochter achter op de scooter bij mij zei... Wat roep je toch de hele tijd tegen iedereen? Ik deed het ook bij uw dochter bij was? Ja, ja iedereen. Okay. Ik riep van, u heeft geen licht, dat moet u niet doen. Tot aan, nou <laughs> ja, uh, Herman Koch inderdaad, dat voorbeeld, Liep Over de Brug. En dan riep ik van, je eerste boek vond ik goed, tweede niet. En dat ging maar door. tot Wat zei hij? Ja, die lacht nou ja. ook, wat is er aan de hand? En toen dacht ik, wat vreemd, wat een raar mechanisme kom je dus terecht. Nou, dat, dat gebeurde een aantal maanden. Nu zit ik in een ander in een andere fase weer maar uh, ja een kankerpatiënt dat is dat, dat is zo ingewikkeld wat er van be en dat wil ik laten zien mm. hoe uh, het zowel voor de patiënt uh, is maar ook je ziet ook de de arts de oncoloog die worstelt enorm die man ja die moet ook zeggen ja dit was het uh, dat is heel moeilijk ja. en je ziet ook je eigen ik heb zelf vijf zussen uh, die zie ik ook worstelen met hoe moeten we hier in godsnaam mee omgaan mm. En uh, nou dat wil ik laten zien in alle openheid. En dat levert hele mooie, maar ook hele lachwekkende en hele reële situaties op. Ja. En juist de dingen die je helemaal niet verwacht. Dat als er weer een fleur op auto voor de deur staat met bloemen. Dan denk ik, oh nee, uh, terwijl... Dat zijn dingen die mensen zich helemaal niet van bewust zijn. Maar waarom? Ah, nee, hè? Nou, omdat op een gegeven moment je huis zoveel bloemen komt te staan... Dat je het is Gewoon vol. Ja. Mag je het vader? ik ben nog niet stervende. Gelftlijster? <laughs> nou, ik, ik, heb, ik heb je gezien bij de wereld daardoor, Dat vond ik indrukwekkend. Um, maar wat ik me afvroeg, Adelheid Rozen... die kwam toen met die kist, met de doodskist, de keuken in waar jullie zaten. Zijn er wel eens momenten dat je, dat je denkt van... Jezus, hoe haal je het in je hoofd? En heb je wel eens... Ruzie over, over de reacties van mensen, dat ze denken dat alles maar kan, want jij stelt je heel open op. Zijn er wel eens momenten dat je, dat je denkt van ja, dit had je nou net niet moeten doen of moeten zeggen? Uh, ja, dat heb ik wel, maar ik heb tegelijkertijd is, is het zo dat ik door, waarschijnlijk doordat je uh, tegen je einde aan kijkt, uh -huh. je accepteert uh, direct hoe iemand is. Ik heb er geen enkel oordeel meer over. Als iemand mij belt en die vraagt bijvoorbeeld hoe was de uitslag van de scan. En uh, ik hoor aan de andere kant dat hij, alleen maar, ja, dat hij eigenlijk niks kan zeggen. Ja. Dan uh, vind ik dat goed. Mm -hmm. Dan ga ik dat niet veroordelen. Mm -hmm. uh, mensen kunnen hele onhandige dingen doen ook. Uh, maar ben je die milder soms geworden ook heel pijnlijk dan? voor mij zijn. Ben je, maar... je aardiger geworden naar dus ja, je eigen indruk? Ik denk het wel. Ja, mm. ik denk het wel. Dat daar zo'n ziekte voor nodig is. Hè? Ja, dat, dat... jammer hè. Ja. Maar... Nou, volgens mij was je al heel hard. Want, ja. Dat je zo, nee. zoveel durf hebt om, om dit ja. te doen. Ja. ja. Waar ga je nooit over je eigen grenzen heen dan? Uh, nou ja, ik probeer het zoveel mogelijk te bewaken. Ik, uh, er zijn wel momenten dat ik natuurlijk overal even de stekker eruit trek. En dan ben ik drie dagen niet bereikbaar. En dan zit ik het liefst op een steen naar de zon te kijken kan alles en iedereen maar gestolen worden. Daar kies ik dan ook wel voor. Ja. En uh, kijk, mijn basis is natuurlijk mijn gezin en mijn kinderen. En uh, ik kom er zo langzaam aan het achter. Kijk, met mij gaat het niet goed meer. Maar als ik nou zorg dat het met mijn omgeving goed gaat... dan word ik er ook een beetje blij van. Ja. Ja. film is nog niet klaar. We hebben een fragment van de scène die al is opgenomen. Ik stel voor, nu jij uh, de pijp uitgaat... dat elke keer als wij bij elkaar zijn... Dat wij eendrachtig gekleed te werk gaan. Waar je nou? dat gisteren. de jurkjes aandoen Ja, Allemaal. wij doen die jurken de hele tijd aan als we met z'n vliegen zijn. Maakt <tie> dat of niet? En dan lopen we het ziekenhuis binnen. Want ik dacht, een beeld doet ook iets in je systeem. Wow, gek. Dan, dan, dan val je, dan, snap je, dan vallen we in één. Dan val je nee? in één geheel. Ik vind het heel mooi. Nou, ik vind, het, ik vind, oh, het, ik vind van... het hartstikke leuk om een keer aan te doen. Maar ik ga echt niet. Elke keer dat wij samen zijn in hetzelfde jurkje lopen. Ja. <laughs> en vervolgens zag ik een scène dat u met z'n allen bij de dokter bent in ja, die jurkjes. Ja, dat is een, uh, een, een wonderlijke scène. Dat is iets inderdaad wat tegen documentaire aan zit. Dan zit je bij de oncoloog met z'n vieren in die jurken. Die man vertelt op dat moment. Uh, voor het eerst hoor ik dat uh, er iets helemaal mi mis is. Want dat is weer het echte verhaal. Ja, dat, dat is... is het echte. En dan reageren wij allemaal vanuit onze personages weliswaar. Maar dat is bloedspannend. Ja. Dat krijg je nooit uh, zo mooi als, nee. uh, zoals wij het nu doen. En dat, uh, ja, ja, wat dat is ik... er eerder af? De film of uw leven? Wat zegt u? Wat is er eerder af? Ah, nou, ik denk de film. Ja? Ja, ik twijfel nog zelf uh, hoe ver ik moet gaan. Uh, wat maar doet u ik... daarmee? Nou ja, kijk, je kunt, de, je kunt de film nog twee jaar... stel dat me dat gegeven is, dat weet ik niet. Uh, of een jaar uh, door laten lopen. En ik denk dat er een moment is waarop ik ga beslissen, dit, dit is het. Nu is het klaar ja, en nu, en nu wil ik klaar. er ook niks mee ja, eh, ja, te maken ja. hebben. Kijk, ik weet wat ik wil vertellen. En als dat verteld is op een gegeven moment in de film, dan is het ook goed. Ja. ja. ja. Bent u bang voor de dood? Nee. Nee. Hoe komt dat, denkt u? Hoe komt het Omdat ik denk sowieso dat het klaar is. Ik denk dat er niks is. Dus ik heb daar ook helemaal geen verwachtingen bij. Ik denk dat je het hier moet doen. Nu, in je leven. Dat dat het aller, allerbelangrijkste is. En uh, ik heb helemaal niet zoiets van... straks sta ik voor een hemelpoort... en moet ik verantwoording afleggen. Nee, dat moet je nu. Nee. Je moet dat allemaal nu doen. En het, in het nu leven, dat is wel iets... wat ik natuurlijk veel beter heb geleerd... en wat ik veel meer mensen enorm aanraad... om... Uh, dat ze gauw maar ook onder controle ja. te krijgen. En die film is dan nog één keer dat wat u wilt zeggen tegen ons. Ja, en ja, ja. en ik hoop daar heel veel mensen uh, mee te kunnen ondersteunen... Uh, in hetzelfde proces wat ze meemaken. Ja, geen idee nog wanneer die uitkomt, hè? Nee. nee. Dat wachten we dan maar af. Ja. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel over een vergeten groep slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Jehova Getuigen. En we nemen afscheid van Gerlof Luistera. Gerlof, jij gaat weer aan het werk. Dankjewel ja, dat je graag bij ons was. Tot ziens. We gaan luisteren naar het nieuws van half drie. Gelezen door Gert Kluk, Radio 1. Het NOS Journaal. Uit Syrië komen berichten over incidentele gevechten tussen het leger en de oppositie. De zender Al-Arabiya maakt melding van zeker vier doden.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 AMB verkeersinformatie. Files op de A12 eh, Arnhem naar Utrecht. ik zeg, files. Het is enkelvoud tussen Maarsberg en Bunning, 5 kilometer. Door een wisselstoring rijden tussen Ede Wageningen en Driebergen Zeist geen treinen. De vertraging daar is meer dan een uur. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, moest u luisteren naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de actrice Leonor Pauw. Zij heeft kanker en werkt aan een film waarin ze de rol van kankerpatiënt speelt. Meinhard Tiedeman met hem praten we over de vervolging van Jehovah's getuigen in de Tweede Wereldoorlog. En docent en columnist Ferry Haan. U kunt reageren via Twitter. Gebruik dan de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu mijn artikel, maar morgen verschijnt er een boek over een vergeten geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van een groep vrouwelijke getuigen die in een apart kamp vast zaten. U bent zelf getuige. Wat betekent het voor u dat het boek uitkomt? Ja, het is toch een, uh, uh, een bekroning van een heel stuk werk. Jarenlang eigenlijk. Eerst uh, voor de Duitse uitgave. Die is al langer, die is al tien jaar eigenlijk uit. Maar met heel veel hobbels zijn we er toch in geslaagd om het ook in het Nederlands te vertalen. Met de hulp van heel veel vrijwilligers. In zoverre is het natuurlijk toch wel een uh, climax. Ja, en er staan ook de verhalen in van een aantal Nederlandse vrouwen. Wat was de reden waarom de nazi's de Jehova-getuigers uh, oppakten? Wat deden zij wat niet deugde in de ogen van de nazi's? Dat waren een aantal dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, hun weigering om uh, op enige wijze deel te nemen... aan de gewapende macht. Weigering om heel Hitler te zeggen, hè, wat alle burgers toch moesten doen... Maar een interessante opmerking uh, is vermeld door Lou De Jong in zijn encyclopedisch werk. Uh, de aanhaling van zijn inquart na de oorlog bij de verhooren. En die zegt eigenlijk ja, er zijn zoveel redenen. De hele levensbeschouwing, de totale levensvisie van de getuigen staat zo haaks op die van de naties dat dat was al reden genoeg om hen uh, sowieso vast te zetten, ja. op te pakken enzovoort. Eigenlijk wel een compliment ook. Hoe wrang ook dan. Ja. Dat dat zo mij, afwijkend was. Um, Jehovegetuigen konden in de oorlog, als zij hun geloof afsweerden, gewoon weer vrijkomen. Dat was ook een mogelijkheid. was een mogelijkheid. Ja. Er waren formulieren om die dan uh, met zo'n verklaring uh, te ondertekenen. Ja, Gebeurde dat veel? Het gebeurde niet veel, maar het is wel gebeurd. Ja. En heeft u zelf eens nagedacht... want dat ga je dan natuurlijk automatisch doen... hoe je dat zelf gedaan zou hebben. Stel dat u voor die keuze was gekomen of je zweert je geloof af en dan kan je, ben je vrij om te gaan... of sluit je op in de kamp? Ja, eigenlijk constant. Uh, ik mocht uh, zeg maar dat onderzoek doen voor het Wachthoorgenootschap. Dat heeft zo'n tien tot vijftien jaar geduurd. En dan uh, hebben we zoveel mensen ontmoet en geïnterviewd... dat elke keer plaats je jezelf in dat licht... en vraag je je af wat zou ik gedaan hebben. Ja. En konden u zich daar iets bij voorstellen? Ja, toch wel. Ja? Ja, ja, ja. Uh, na de oorlog had je dan ook hier natuurlijk nog een, een, een dienstplichtig leger... En, ik moest dan, uh, maar dat zijn hele andere omstandigheden. Ook een standpunt innemen. En we hebben dan anderhalf jaar in een kampje opgeknapt hier in Bankenbos. Hè? Oh ja, maar ja, omdat u niet in dienst wil. Ja, ja, ja. ja dus maar iets ja, af... maar ja, dat is nogal een overzichtelijke keus. Juist, dat was vergeleken met die tijd was het een vakantieoord, laat ik ja, het zo zeggen. Ja. Maar, maar ik heb principe. me daar heel precies uh, in proberen te plaatsen. En uh, ik voel me erg aangetrokken tot dit. Uh, misschien zou je kunnen zeggen radicale standpunt. Ja. Ja. Ja. Ja, maar zou u iets anders kunnen zeggen? Stel dat u nu zou zeggen van. Ik zou dan wel uh, mijn geloof herroepen hebben. Dan heeft u ook nu een probleem in uw gemeenschap misschien. Nee, dat zou ik dus juist niet doen. Nee, dat, dat snap ik. Maar, ja. zelf... maar u kunt het ook niet zeggen... dat u het wel zou doen, vermoed okay. ik. Of wel? <laughs> ik stel mij nu op het standpunt dat ik dat gewoon... ik zou, laat ik het maar zo zeggen, niet meer met jezelf kunnen leven. Ik bedoel, je gelooft ergens zo sterk in... Hmm. dat je zou geen dag uh, eigenlijk uh, daarmee kunnen leven met die gedachten. Zelfs niet als het zou betekenen dat u niet naar zo'n concentratiekamp zou hoeven. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. ja. ja. Hoe werden die hoofdgetuigen behandeld in die kampen? Net zoals alle anderen, net als joden, homo's, zigeuners, noem maar op. Um, zij waren vaak toch wel een mikpunt. Uh, zij werden vaak door ook uh, beulen of, of, of bewakers of wie maar ook in de kampen persoonlijk werden ze getest. Er werden allerlei gemene spelletjes meegedaan om hun te testen. Ja, de, hadden ze de, slechter dan anderen? Ik denk dat, ze, dat het vergelijkbaar is met wat de joden hebben meegemaakt, ja. Mm. Het was natuurlijk een veel kleinere groep. Maar als we de behandelingen bekijken, ja, dan is dat vergelijkbaar. Want mm. hoeveel, hoeveel daar uit Nederland zijn in kampen terechtgekomen uiteindelijk? Er zijn, uh, even kijken, zo'n uh, 400 zoveel mensen zijn er vastgenomen. Mm -hmm. Van de 540 arrestaties zijn er zo'n 130 omgekomen. Een uh, aantal gedeporteerden. Moet ik even schuldig blijven? Ja. Het boek, in het boek komen met name een aantal vrouwen voor... die in het vrouwenkamp Sint Lambrecht hebben gezeten. Dat is een voor mij niet bekende naam als kamp. Wat voor kamp was dat? Het was een buitencommando van Mauthausen. Dus het hoorde bij, bij het kamp Mauthausen? Het was een bijkamp, ja. ja wat veel bekender ja. was. Wat, wat voor werk deden die vrouwen daar? Wat moesten ze daar doen? Dat kwam neer op huishoudelijk werk, herbebossing... in de groentetuin, schapenweiden, allerlei zaken. Ja. En, en uh, er staan een aantal verhalen in het boek. U heeft ook een aantal van die vrouwen gesproken, want die leven nog. Wat, wat is u bijgebleven? U noemt u dus een verhaal van een vrouw. Um, bijvoorbeeld, uh, dien Huisman, Rabau, van haar meisjesnaam, vertelde dat, uh, behalve dat zij dus uh, constant een geloofstrijd voerde om uh, hun standpunt, zeg maar, vol, vol te houden, uh, merkte zij dat er een van de andere gevangenen, dat was een. Uh, een man, man uit Spanje. Dat waren gevangenen die dus in verband met uh, hun verzet tegen Franco... daar ook gevangen waren gezet. Mm -hmm. uh, dat uh, hij kenbaar maakte in het geheim met een briefje... dat hij verliefd op haar was geworden. En de manier waarop zij daar op een hele nette, vriendelijke manier... is omgegaan met uh, deze situatie... Ja, dat laat iets zien dat het gewone leven ook gewoon doorging. Ja, he? zelfs in zo'n kamp. Ja. Ja. ja, en dat trof mij wel. Dat had ze eerder nog niet verteld. Hetzelfde maakte een andere van deze vrouwen mee, Jans Hogers. Maar de manier waarop ze daarmee omgaan. Ja, dat laat mij zien dat eigenlijk hun hele levenswijze dat is één geheel. Het maakt niet uit wat hun tegemoet komt. Ze proberen dat allemaal toch op een hele integere manier uh, tegemoet te gaan. Okay. Ja, Vanaf de, voor de keuze om naar zo'n kamp te gaan... Dan kan ik me voorstellen dat je in een conflict komt. Maar dat is nog relatief makkelijk. Maar als je dan in zo'n kamp zit, in, de, in een hel op aarde... dan kan ik me ook voorstellen dat je je verrader voelt. Dat je, dat, dat je het Jehovah-getuigenschap... dat je denkt, van, hoe, hoe kan er dit overkomen? Ik, zeg, ik moet er wel naast zitten. Dus zijn er ook mensen die tijdens de kampperiode... van hun geloof zijn gevallen? Ja, ja, er zijn natuurlijk wel... maar dat zijn dan uitzonderingen... die inderdaad zo'n formulier hebben getekend... en niet de draad weer hebben opgepakt... Maar de meesten die gezwicht zijn, misschien onder druk, hebben eigenlijk de draad steeds weer opgepakt. In feite zie je uit de correspondentie van uh, naties onderling hm. dat zij zeiden: maar nou, We kunnen dat formulier wel afschaffen, want uh, ze pakken allemaal weer de draad op. Hm. Helpt dat niet, is echt. door de bank genomen ja. het verhaal wel. Hè? Maar om even op je eerste vraag in te gaan, wat hun mogelijk maakte om, om daar toch aan vast te houden, dat heeft toch. Veel te maken met het verhaal van mevrouw Paul ook. En dat is eigenlijk die zingeving aan het lijden. Uh, zij zagen zichzelf niet zozeer verraden. Uh, zij hebben eigenlijk van meet af aan een soort levensbeschouwing... een wereldbeeld waarbij ze ook het lijden... Hè, en dan denk ik even aan bijbelse verhalen als Job... zien als een onderdeel van hun geloof. Iets waarmee ze iets kunnen bewijzen. En dus konden ze het ook voorhouden? ja. Ja, en dat is een, een sterk punt in dit nieuwe boek van mevrouw Varkas Dat zij vooral de zingeving van het lijden aanwijst... als een reden waarom zij het zo konden volhouden. Ja. Ja. Mevrouw Pauw, u noemde het lijden net zinloos, hè? Ja, nee, ik zie dat niet zo, hoor. Oh, sorry. Nee, sorry, nee. Heb ik het nee, het nee, ik vind het een totaal ander soort lijden. Bij mij is het zingeven aan het feit... Uh, dat probeer ik ook met kinderen te leren. Kijk, soms het leven geeft je soms dingen die je niet uh, wil, die je niet verwacht. En uh, daarmee omgaan is denk ik veel belangrijker dan uh, streven naar geluk. Dus als je op een gegeven moment kunt omgaan met de dingen die je niet gewenst had, denk ik dat je een veel gelukkiger mens wordt. Mm -hmm. en, uh, maar dan streven je zelf weer naar geluk, alleen op een andere manier? Alleen op een andere manier, ja. ja. ja. En dat heeft niets met lijden te maken. Lijden is voor niemand fijn. Tuurlijk, nee. Nee. dat is ook zo. Hoe, was het, hoe ging het met die vrouwen na de oorlog die het overleefden? Ja. Ook aan dat onderwerp besteedt het boek Veel Aandacht. Het, het verwerken van de trauma's. Waarmee ze. Die, toch, waren die waren behoorlijk, Die waren behoorlijk. Niet minder dan welke andere overlevenden. Maar eh, ook daarin eh, beschrijft mevrouw Varkas... de, de geloofsbeleving als een uh, belangrijke factor... die hen in staat stelde om die hele periode te zien... toch eerder als een overwinning. Een morele over, overwinning, ja. Uh, die hen hielp om weer de draad op te pakken. Er was ook hier in Nederland natuurlijk een geloofsgemeenschap... die van alles deed om hen ja. op te vangen en weer... Maar nou is er ook helpen. het verhaal, en dat zal ongetwijfeld... voor die hoofdvergetuigen ook zo geweest zijn... dat heel veel mensen die terugkwamen uit de kampen na de oorlog... hier in, in de Nederlandse samenleving op geen enkel begrip konden rekenen. En dat mensen zeiden, ja, nou ja, uh, gaan we gaan gewoon weer door. En, en dat zal allemaal wel wat jou is overkomen. Maar ja, daar praten we niet meer over. Was dat in die kringen ook? Nee, ik zou denken van niet. Er was een rubriek in de, de tijdschriften die maandelijks uitkwamen. En die heette toen in het tijdschrift uh, Vertroosting... heette dat Feiten achter, de prikkel, achter het prikkeldraad. En daar werden al die ervaringen werden steeds gepubliceerd. Ook al en net na de oorlog? Direct, ja. Ah, ja. ja. En dus binnen de kring van de geloofsgemeenschap... werd er ook veel over gesproken. Ook op grote vergaderingen, congressen werden interviews gehouden... Mm -hmm. dus in zoverre was dat toch voor de mensen zelf een, een bevestiging... en uh, een gevoel van erkenning ook, dat het uh, niet voor niets was geweest. Nee. En het feit dat dit boek uitkomt, is dat voor deze vrouw ook belangrijk? Ja, ik heb uh, gehoord tenminste van de enige overlevende, Jans Hogers... dat uh, alhoewel zij fysiek er bijna niet toe in staat is... Uh, dat zij het, uh, dat ze tot het uiterste wil gaan om hierbij te zijn. Ja, ja. en dat is morgen dan, de oh, dat presentatie is van het boek. Goed, de gegevens over het boek zetten wij op de website www.ditistedag.nu. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteke.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 My heart. Love and marriage, love Achter de and voordeur. Marriage. No sir. Vandaag met docent en columnist Verriaan. Verrie, jij wilt het graag hebben over een nieuw initiatief van leraren. En dit keer is het geen staking. Nee, nee komende zaterdag komt de groep Leraren met Lef komt bijeen. En dat zijn een hele positieve club. En die willen, die willen uh, een beetje een soort, soort, soort, soort paradigma shift in het onderwijs krijgen. Dat gezeur en het ge gezanik en het geklaag, dat moet een beetje over zijn. Ja. En dat vind ik uh, een fris geluid. Ga je erheen? Er ja, ik ben er ook bij. Ja. Dat is in Amsterdam? Uh, het is in uh, bij De, de Fabriek, ergens in het midden van het land. Uh, Oké, okay. je, uh, uh, je, je weet nog weet, niet waar. Dat zou, moet ik, nu, ik dacht in de buurt van Utrecht. De, de Fabriek heet de plek waar het Maar het is. is op zaterdag, want dan hoeven jullie geen les te geven. Kan je nagaan. Staken doe je door de week. Uh, ja, nee, nee, maar de hele groep docenten komt op een vrije zaterdag bijeen. Uh, dat, dat, dat, dat zegt wel iets. Dat zijn, nee, het zijn positieve mensen uh, met, een, uh, met een positieve agenda. Maar wat willen ze? Ja? Wat, is, wat is de agenda? Nou, wat, wat, wat, wat, ze, wat ze per se willen is, uh, is, is, is, is een manifest. En dat manifest dat spreekt allerlei mensen aan. Uh, uh, bestuurders, uh, politici, ouders, uh, docenten zelf. Uh, maar de, de, de gemene delen is, is positief. Uh, met met, met, gewoon met de, de goede richting. in. Iedereen ontwikkelt zich en moet gewoon de, waardeert zichzelf, waardeert anderen. En, uh, en niet meer dat gezeur, we moeten meer geld hebben, we moeten meer vrij. We moeten meer, gewoon, uh, uh, maar dat het, het vinden zij niet leuk. Maar ik vergelijk, vergelijk het zelf een beetje met Occupy tegen <lacht> de financiële sector. <lacht> Want het is een beetje, een beetje onduidelijk welke kant het op gaat, maar wel de richting is oké. Okay. Ja, en, maar ik snap nog niet. Ja, ik, de term positief heb ik een paar ja. keer gehoord. Maar wat jullie dan willen? Willen wil, jullie wil iets veranderen? Nee, willen jullie uh, laten zien dat je je werk leuk maar, vindt? Nee, er zit een, het, het beeld van de docent is niet altijd even positief. Dat is een, een, een zeurderig klagende persoon die, die zich ondergewaardeerd voelt. En, en, te weinig verdiend, en, te veel uren moet geven. En, en, en, en, en, en studenten willen geen docent worden, want dan word je ook zeur. Uh, en daar wil deze groep een, een, vooral een einde aan maken. En gewoon het, het, het, het beroep uh, respecteren, waarderen. Uh, gewoon, eigenlijk is het, is het, geeft het weer een beetje terug aan de docent. Dat is o, zijn jullie dan ook helemaal blij met de minister? En vinden jullie um, ook alles goed wat de minister doet? Gaan nou, maar die, komen, die bezuinigingen? <lacht> nou, het, het, het, ik geloof Halbe Seilstra is er wel aanwezig zaterdag daarbij, staatssecretaris. Uh, en die, staatssecretaris, de, de, de, die zal daar. En, nou, eigenlijk is, is dat een beetje afwezig nog in dat in het manifest. Er wordt niet zo geroepen naar de politiek. Wij, wij willen dit, wij eisen dat. Het is een ja. beetje het is een beetje weg van het, het vakbonds. Ja, het is echt Occupy. Die weten ook niet wat ze aan doen. zijn Die verdwijnen dan weer, Ferry. Uh, nou, die hebben het lang volgehouden. Ah, ja. ja, hebben jullie ook teentjes? <laughs> nee, nee, maar nogmaals, dat vinden zij niet leuk. Ik, ik maak ook geen delen daarvan, maar ik, ik ben er wel bij. Ja. Uh, maar, maar de richting vind ik heel oké. Okay. Uh, en, en, en daar sta ik heel erg achter. En, en wat het nou concreet is, het is niet zoveel procent meer loon, zoveel procent meer tijd. en zoveel, Maar het is, het is de, de, de richting, gewoon, hou nou ze op met het gezeur. Precies, wij vieren ons vak. Ja, ja daar komt, dat is het dichtstbij. Ja. Ja, volgens ja. mij is het sowieso een tendens van ja. niet meer klagen. Je ziet het ook bij uh, werknemers, dat ze zeggen van nou, we moeten niet meer zoeken naar ander werk. Je moet binnen je situatie, binnen het gegeven van je werk, moet je, je oplossingen ja, zoeken. Zorg dat je het leuk krijgt ja, eh, bij wat je, het je aan het doen bent. dat is echt ja. een nieuwe tendens. En ja. dat, nou, ik juich het toe. Ja, nee, ja. Ja, ja. Hou op met dat geklaag. Ja, ja. Een van de punten uit het manifest van uh, Leraar met Lef, want zo heet het, hè? Ja. dat gaat over de rol van de ouders. Die zouden meer betrokkenheid moeten tonen bij het onderwijs. En dat vindt minister Van Bijsterveld ook, tot irritatie van sommige ouders.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 Ja, heeft de minister een punt, vind jij? Ja, ja de mensen die reageren, die verantwoordelijk zijn, dat zijn meestal de verkeerde mensen. Dat zijn mensen die al heel betrokken zijn. Vaak bij de lagere scholen, waar die kunnen niet meer bestaan zonder ouders. Dat gaat eigenlijk misschien wel een beetje te ver. Maar ik, ik geef zelf les op, op Ouders moeten vrij veel dingen doen om alles op school ja. te rijden. Als, als, als ouders dat niet doen, dan stort de lage school in. Ja. Uh, dat de, de, van schoonmaak tot, uh, tot aan uh, transport, alle, alle kanten op. Met uh. ja. de klaasfeest, kerstfeest. Precies. En uh, uh, Ja, het, dat houdt niet op. En dat gaat misschien een tikkeltje tickel, te ver. En die, die, die ouders die gaan in de gordijnen als die minister zoiets roept. Ja. Uh, maar ik werk zelf op middelbare school. En daar is, daar is de, de afstand tussen ouders en, en, en wat er gebeurt met die school is, is veel groter. En, en wat iedereen wel weet is, is als, als de ouders uh, samen met de school uh, dus maar in front vormen ten opzichte van de, van de leerling. Als die er op de goede manier allebei instaan. En niet als tegenstanders, maar als medestanders. Ja. Dat dat voor iedereen goed is. Ja. Uh, ouder en school moeten eigenlijk een soort partnerschap hebben en, ja. tegenover het kind. Dus geen partnerschap tussen de ouder en het kind. Precies. Maar in eerste instantie samenspannen ja. met de school. Ja, dat is een soort driehoek. Hè? Uh, ouders, school, kind. Uh, ideaal willen, willen die drie partijen hetzelfde. Uh, maar als dan op zijn minst twee partijen hetzelfde willen... en uh, niet de school in de, in de, in de, in geïsoleerd, dan ja. scheelt dan ook. Maar Dat de is, afstand ja. tussen jou als ouder ja. uh, met een middelbare school... is veel groter, is veel groter dan groter. met een basisschool. Dat zeg ik uit eigen ervaring. Ja. En ik wil heel graag betrokken zijn. Ja. Maar... Ja, het speelt zich toch allemaal wat verder weg af. Klopt. Ja. Dus, dus hoe, hoe moet je dat dan bevorderen? Nou, dus de, de, de, Daar zijn scholen nu over na aan het denken. Er worden zelfs, geloof ik, de docenten-opleiders gevraagd die hier iets van afweten. De middelbare scholen is een beetje onontgonnen terrein. Uh, maar, maar ze kunnen in die zin wel wat leren van, van basisscholen. En, nou, het is een moeilijke tijd, er wordt wat bezuinigd. Dus, kijk maar of ouders je, je ouders in kan zetten. Je kan ouders uh, klassen binnenhalen om over hun beroep te vertellen. Dat doen we, doen we ook al. De, de, maar dan heb je eigenlijk de ouders die willen, die heb je al. Mm. Maar het grootste probleem zijn natuurlijk de ouders die niet willen. En met name de vaders, hè? daar maak je je zorgen over. Ja, de, en nou, ik, ik, nog een stapje verder, ik maak me zorgen over de, hoe de jongens het doen in het onderwijs. En die jongens die hebben voorbeelden nodig. En daar, daar zijn de vaders en dat, die zijn vaak niet het ideale voorbeeld. Wat je heel vaak merkt is dat schoolzaken, dat zijn ja. uh, vrouwenzaken. Dus als je belt naar huis, dat is een beetje cliché. Maar dan, dan krijg je een man aan de telefoon en die zegt... oh school, ik geef je mijn vrouw even. Dan wordt de telefoon doorgegeven. En dan zeg jij, nee, ik wil u spreken. Precies, en, en, en met, met, met collega's proberen we die, die mannen aan de ja, telefoon zet te houden. Zeg je dat echt? Uh, ja, ja. ja. En als je de, de, de moeder krijgt, dan zeg je, mag ik uw man even? Uh, <lacht> dat is nog eens, maar nou, dan ga ik doen. Oké. Het is die vader aan boord krijgen, dat is vooral omdat die jongens... Want die, want die meiden doen het hartstikke goed in het onderwijs, die, en die jongens niet. En die vaders die, die, die, die, die duiken een beetje. En ja, die, maar maar wat zit daarachter? Wat zijn die vaders aan het doen? Um, uh, die vaders die, uh, die, die leven nog in, uh, in een soort eeuwige jeugd en die, en die accepteren hun, hun, hun rol niet als, als, als, als volwassenen als en wat een, zou die ik, rol ik, moeten zijn? Voor, voorbeeld een. Voorbeeld. En, uh, bij ons in de buurt wordt bijvoorbeeld, ik noem maar bijvoorbeeld alcohol, er wordt behoorlijk wat gedronken in Noord-Holland. En dan, dan, heb, dan moet vader niet aankomen met de verhalen hoe, hoe dronken hij zelf was als kind. Nee, want het klinkt dan wel stoer, maar dat is juist niet het goed. Waar die man je kind gewassen is. Of, of op school ga, ga je kind niet vertellen wat, wat je vroeger hebt uitgesproken. Kan hoeveel het nog is. Uh, maar maar die, die, die, de zoonlies moet niet doorkrijgen dat hij dat aanzien aan wint als hij zijn vader streken nadoet. Wees we, we, we, we, we, we, een man, dat is eigenlijk... Het begint toch al dat het veel juffer zijn op de lagere school. Ik denk dat daar. Uh, dat, is is. dat is één dingetje. Dat Er ja. uh, zijn weinig voorbeelden voor jongens op de ja. lagere school, maar de scores, de cito scores op het eind van de basisschool, die zijn voor jongens nog iets beter ja. dan voor meisjes. Dus maar de, de, tegelijkertijd is het zo dat mijn kinderen willen, willen helemaal niet dat ik me bemoei met hun. Klopt. Die hebben dus ik nee. zit nu eindelijk op de middelbare school. Laat maar gaan. En dat laat, zijn jongens of meisjes? Twee meisjes. Twee meisjes. Ja. Nee, klopt. Maar dus voor, voor de speelt voor, ook mee. In het belang van de leerling is, is het goed als je, is het goed als je, je er wel mee bemoeit. Jammer. Uh, en en, en de, scho de scholen hebben het steeds uh, liever dat de ouders zich er wel mee bemoeien. Het dit is, dit is, dit is voor iedereen goed. Ik denk dat je er pas mee moet, moet bemoeien als het nodig is. Dus uh, dat het via een mentor gaat als er iets aan de hand is. Kijk gewoon mee als ouder. En als het fout gaat, haak in. Maar de constant zo bovenop ja. zitten, vraag ik me ook hey. af of dat altijd wel zo goed is. Ja, de er bovenop is, uh, de, daar zijn natuurlijk uh, de, we het net over dat Precies. je de cijfers van je kinderen kan, ja. maar, maar maar hou contact met, met dat een kind app. En met ja. een app, de, ja, de cijfers van ze kinderen je... realtime uh, kan, kan bekijken, ja. maar, maar hou contact als je kind uit school komt, vraag hoe, hoe het was en, en, en niet alleen of het, of het, maar hou contact en, en ga, ga niet met de zweep erover... maar, maar hou contact en ja. weet wat er gebeurt in het leven van. Maar dat kind. is is ja. dat niet heel erg vanzelfsprekend, ja. Verrie, dat je dat doet? Of zijn uh, wij dan zulke uitzonderingen? Ja, jij bent heel braaf. Het doet toch alle ouders? Het aantal gebroken gezinnen is, is groot. Uh, ja. Daar geldt het dubbel: uh, de, de, de afwezige vader, dat hij die, dat, die dat lijntje in, in staat houdt. Uh, het, er zijn heel veel ouders die, die, die, die zeggen: Ik kan mijn kind niet helpen met huiswerk, want ik snap het zelf niet meer. Dan is er ook iets, daarvoor al iets mis te gaan. Met je. Mijn zoontje zit nu op school. Ik doe mijn school ook weer over. Dat geldt voor andere ouders ja, ja. ook. Ja. O, weet wat, wat, waar je kinderen mee bezig zijn. En probeer die vakken te snappen. Probeer ja. je kinderen erbij te staan. En ik las ook ergens. Vader sluit een soort bondgenootschap met hun kind tegen de moeder. Het ja, is spannend samen. Ja, soms. Dat, komt, dat, krijg, dat krijg je zelf thuis ook wel, eens, ook wel eens te horen. Maar dat is een typische vrouwenklacht. Dat ze, dat ze vrouwen voeden op. En, en de kinderen sputteren. En vader kiest onbewust of bewust, een beetje de kant van de kinderen. Waardoor het gezag van de moeder weer wat ondermijnt. Dus ja. Jij doet uh, het zelf ook, maar je zegt... ik zou het eigenlijk niet moeten nee, doen. Ik, ik, heb, ik, heb, ik probeer mijn gedrag te beteren, uh, sinds ik me hiervan bewust. Maar, maar het, is, het is zo makkelijk, gewoon een beetje de leuke vader uithangen... een beetje geintjes, schapjes maken... en dan een beetje het, degene die probeert op te voeden, die grenzen probeert te stellen, om, om die, die een beetje aan te pakken. Ja. Wees een man, uh, zei je net een keer. Er was een stuk in Linda van deze week waar de vader wees een man stond erboven. Dat was een mooi kop. Oké, zetten we ook boven dit gesprek. Was het positief genoeg allemaal? Het ging niet eens over mijn rol als docent. Het ging over vaders en dat kan wel wat positief. Oké. Wij gaan naar onze dichter bij de dag en dat is Hans Wap. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent ook een man, hè? Ik probeer het wel te zijn af en toe. Goed, wees een man en lees het gedicht voor ons voor. Goed. De Tussentijd... De tussentijd is de tijd tussen twee gebeurtenissen. Geboorte en dood. Soms is de tussentijd te kort. Lijkt het op blessuretijd... die ene minuut na het officiële einde van de wedstrijd. Je hebt geen zin in een opheffingsuitverkoop van jezelf. Je wilt de boom zijn die er al jaren staat. Zoals de sneeuw in de winter en het blad op de grond in de herfst. Je wilt dat het morgenochtend licht wordt... En dat de kat zoals altijd om eten zeurt. Tussen nu en ons stervensuur staat slechts de dokter, als een manke verkeersregelaar, trachtend het sinds jaren defecte stoplicht te repareren. Dankjewel, Hans Wap. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag. nu. We naderen het einde van uh, dit uur, van dit dag. Ik ga nog even de website noemen waar uh, Leonor, Leonor Pauw... Uh, al meer van de film te zien is. Ja, er zijn een aantal scènes ja. te zien. www.brozer.nl En Brozer is dan met een z, vraag ik aan de docent... Ja. Hij geeft economie hoor. Nee. Ja, dan moet je ook wel een beetje... En hij doet ook mee met zijn kinderen. Dus dat gaat goed. Oh, ja. Hartelijk dank dat u hier was. Sterkte met alles. Uh, Ferrie hartelijk dank. En uh, mijnheer Tiedeman, ook dank dat u er was. De oorlog in Bosnië wordt deze week herdacht. Want het is twintig jaar geleden dat de bloedige strijd begon. Jonge mensen die de oorlog niet bewust meemaakten. leven nog dagelijks met de gevolgen ervan. Soms willen ze even alles vergeten. Mijn mens, die...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 De Tros Show met Mieke van der Wij. Smartphones zullen binnenkort waarschijnlijk hopeloos. ouderwets zijn. En Peter de Bie. Morsecode voor Eskimo's. Pingwin. Vis, pingwin. Vis, pingwin. Ik hoor dit van Mieke dat dus het niet helemaal hoeft. Nou, de Nieuws Show. Hoor, dat mensen gelukkig worden. Nou, dus niet. Ja? Nou, dat vind ik. Goed idee. Elke zaterdagochtend van half negen tot elf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.